12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Waarom is er zo weinig protest tegen de inperking van de persvrijheid in Rusland? Dat is de centrale vraag in de vrijheidslezing vanavond in Amsterdam. Verder een mediaforum met Jeu Faas en Bert van der Veer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Rusland denkt dat de kans op vrede in Syrië kleiner is geworden... nu het wapenembargo van de EU afloopt. Zeven leden van een jeugdbende in Culemborg zijn vanochtend van hun bed gelicht. En de Fanny Blankers koen Games moeten verdwijnen uit Hengelo. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. Tegen de avond kan het dan in het zuiden gaan regenen. Een bui mogelijk met onweer. Aan zee wordt het 18 graden. In het binnenland zo'n 21 graden nog. Vanaf morgen is het opnieuw wisselvallig en koel. Cool, met 16 graden als maximum. En verder valt er elke dag wel regen. Nu is er niet veel zon. Rusland betreurt het besluit van de Europese Unie... om het wapenembargo tegen Syrië op te heffen. De ministers van de EU-landen besloten het embargo... dat vrijdag verloopt niet te verlengen. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, uh, waarom die teleurstelling van, uh, van Rusland? Nou, Omdat Russen zeggen dat uh, de levering van wapens door de EU... alleen maar olie op het vuur gooit daar, uh, bij, in het conflict uh, dat daar aan de gang is. Zeggen de, de, de, het conflict wordt erdoor verlengd, het wordt erdoor verhevigd. Uh, en er zullen alleen maar uh, veel meer doden nog gaan vallen. Dat zei Sergej Ryabkov, de onderminister van Buitenlandse Zaken. En waar Rusland op mikt, is een internationale conferentie... die volgende maand ga, gehouden uh, zou moeten worden... waar zowel de oppositie als vertegenwoordigers van het regime in Syrië... als de internationale gemeenschap uh, aan mee moeten gaan doen. En wat erachter zit, is dat natuurlijk door uh, wapenleveranties... de kansen worden vergroot dat Assad het veld moet ruimen. Mm. En dat vinden de Russen niet leuk, omdat uh, Assad hun bondgenoot is. Betekent dat ook dat de kans op zo'n zo vredesconferentie... volgende maand aanzienlijk kleiner is geworden? Nou ja, dat zegt in ieder geval die onderminister van Buitenlandse Zaken... Jaap wel. He, die, die suggereert zelfs dat Assad nu niet aan die conferentie zal gaan meedoen. Eh, omdat de oppositie die wapens van de EU zou, zou kunnen, gaan, kunnen gaan krijgen. Ja, en als Assad niet meedoet... dan zal hij daar ongetwijfeld de steun van de Russen voor krijgen. Nogmaals, Assad is een belangrijke bondgenoot van, van Rusland. Mm -hmm. en, en stel dat hij wel doorgaat, die conferentie, met Assad aan tafel... want dat, dat willen de Russen. Wat, wat moet dan... Het, het resultaat zijn? Nou, die, die, uh, die conferentie als zodanig vinden de Russen al een, uh, een belangrijk genoeg uh, resultaat. Wat er uiteindelijk moet uitkomen, een vredesregeling, daar is het nog veel te vroeg voor. Oké, okay. David Jan Godfra in Moskou. Dankjewel. In Kunenborg zijn zeven leden van een jeugdbende opgepakt. Het gaat om de kern van een bende. jongste is 16, de oudste 20. En die zeven die worden verdacht van 250 inbraken en het witwassen van gestolen spullen. Matthijs van de Wiel is in de wijk Terweide in Culemborg, waar uh, die invallen zijn geweest vanochtend ook. Uh, Matthijs, is die actie van de politie die vanochtend begon, is die nog altijd aan de gang? Ja, de politie is de hele ochtend nog bezig geweest om die zeven woningen te doorzoeken. En het uh, lijkt erop dat dat uh, werk klaar is. Want op dit moment is een aannemer bezig om al die ingetrapte voordeuren... Je weet, ze zijn met grof geweld binnengevallen om vijf uur vanochtend om die jongens van hun bed te lichten. Om die voordeuren te repareren, te vervangen of dicht te spijkeren met grote houten platen. In een wijk die er misschien anders uitziet dan je je voor zou stellen als het gaat over een probleemwijk. Het is geen hoogbouw, het zijn allemaal... Gewone huizen en het ziet er allemaal eigenlijk heel liefelijk uit. Uh, Kortgemaaid kort uh, gras, uh, bomen die hier allemaal uh, helemaal groen zijn. Uh, het ziet er heel liefelijk uit, maar dat zegt dus niks over de problemen die er zijn. Die wijk die werd al een, een jaar of zo geterroriseerd door die, uh, door die groep. Ja, dat is het verhaal van de politie. Dat is ook uh, uh, het beeld wat er bestaat van die wijk. Het gekke is als je er gaat praten met de mensen, dat heb ik vanochtend gedaan... over die invallen en over de problemen... Dat, dan krijg je twee compleet verschillende verhalen. Spreek je met uh, de Marokkaans-Nederlandse jongeren die daar rondhangen... die zeggen het is allemaal zwaar overtrokken, zoveel is er niet aan de hand. De politie is bezig met een show. Dat zeggen ook veel Marokkaans-Nederlandse ouderen die daar wonen... Uh, die, die daar in die wijk wonen, spreek je met anderen. Auto autochtone Nederlanders, dan willen de meeste mensen niet eens voor de microfoon komen. Die zeggen: Ik ga niks uh, aan jou vertellen. Want dan worden morgen mijn ramen ingegooid. Wordt mijn auto in brand gestoken. En uh, ben ik meteen aan de beurt. Uh, ik wil absoluut niet dat, uh, dat, dat, dat uh, gezien wordt. Of dat bekend wordt. Dat ik met de politie of met de pers praat. Nou, ik kan niet nagaan uh, of dat klopt. Of inderdaad die represailles genomen worden. Of die terreur zo erg is. Het zijn twee compleet verschillende verhalen die ik hier hoor. Die lijnregels over elkaar staan. Wat wel zo is, is dat de chef van de politieactie, die ik ook uh, gesproken heb. vanochtend wel bevestigde dat uh, deze actie moeilijk is. Juist omdat veel mensen niet willen praten met de politie. of zelfs helemaal geen aangifte durven te doen. op het moment dat er bij hun is ingebroken. Matthijs van der Wiel vanuit Culemborg in de wijk Terwijde. Dankjewel. Dit is het nos journaal. met Doorald Meegens. Koninklijk Paar is aan de kennismakingstournee begonnen door de provincies. Als eerste stond vanochtend Groningen op het programma. Menno Reemeijer, onze koninklijk verslaggever Menno. Uh, waar zijn ze nu, koning Willem-Alexander en koningin Maxima? Ze zijn nu in Leek, in het, op het landgoed Nienoord, eh, waar ze toegezongen worden door twee zangeresjes. Het programma loopt wat uit, want ze hadden nu al in Drenthe moeten zijn. Ze gaan zometeen naar Rode, en dat ligt op de grens Groningen-Drenthe. En daar worden ze dan overgedragen door de commissaris van de Koning in Groningen naar de commissaris van de Koning in Drenthe. Vanmorgen uh, begon het allemaal in de stad Groningen. Uh, um, nu loopt het een beetje uit, zeg, maar, maar, maar ze kwamen eerder aan dan het programma aangaf. Hoe kwam dat? Ja, ze waren er tien minuten eerder. Verraste ook echt iedereen, hoor. Mensen stonden langs de kant te kijken. En in één keer liepen ze daar langs. Nou, de verklaring was eigenlijk ook alweer simpel. Ze zijn gisteravond al in, in Groningen aangekomen, het paar. En hebben geslapen in Hotel Prinsenhof. Dat ligt op het Martini Kerkhof. De oude studio van Radio Noord, uh, zullen Groningers nog wel, uh, nog wel weten. Dus ze hoefden eigenlijk uh, maar de deur uit en stonden meteen op het Martini Kerkhof. En uh, hadden er kennelijk zin in, want ze, ze waren op tijd op het, uh, op het hof. Ja. En jij bent de hele ochtend meegegaan mensen. Uh, hoe is het gegaan, dat bezoek? Ja, het is een langgerekte Koningin de Dag. Uh, ontspannender, dat wel. Uh, ruimte voor veel uh, contact met het publiek. Je ziet uh, Willem-Alexander, maar ook Maxima steeds wel eventjes naar het publiek toe lopen, praatje maken, wat in ontvangst nemen. Uh, en zo gaat het eigenlijk al de hele, hele ochtend. Vanochtend in Groningen, eh, ja, daar, daar, daar zie je dan dat de stad zich profileert. Het paar wordt dan langs eh, allerlei activiteiten geleid. Hier in Nienoord kwamen ze zo rond een uur of half elf aan in een koetsje. En kregen ook daar uitleg over tal van activiteiten van de dorp uit de omgeving. Uh, Wat zei je nou? Ik zei, ik was deze hand in geen jaren. Wat? Ja. Je hebt een vastgat dan. Ik heb uh, de, de koningin en de koning. Ja, mooi. Zijn ze goed op? Ja hoor, zeker. Tevreden. De abdij ja. uit Aardewart, Oud. Oud. ja, het immens grote klooster. Ik heb ja, ook alle aspecten wel kunnen uitleggen waar het om ging in Aardewart. was je geïnteresseerd. Ja, zeer. Ja, ook ik denk eerst even katholiek, hè? zij is van huis hè, door katholiek, dus. Arie. Jongen, Arie. Maar uh, ik heb het uh, in alle aspecten een, uh, aandacht gekregen. Dus ik vond het zeer interessant. Hebt u die gemaakt? Fantastisch. Fantastisch, daar ik zie het. Dit is uw moeder. nee ik zie het. En, daar, en dat bent u? Met de hoed van Beatrix op en met de kapsel van Beatrix. Moet je die leuk vinden? Ja. ja. ik ben blij dat we samen op deze manier gecadureerd worden. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. En dat is uh, Willem-Alexander met kapsel van Maxima. Nee, van uh, Beatrix. Met de hoed van uh, Beatrix. Ze likken wel op elkaar. Ik vind het fijn dat ik jullie gezien heb. Gefeliciteerd. Dit oh, oh. is een diep gefrustreerd beest. Die staan al jaren bij ons in de wijk. en, uh, <laughs> en die had ja. een goede hoop. Maar met één zin is die hele hoop vervlogen. Ja. Dus nu had ze vandaag toch de mogelijkheid om nog een keer te ontmoeten. Maar ik krijgen. heb meer medelijden met Bertha 37 en 39. Ja, en ja. <laughs> toch niet, want die zijn hier ook niet eens bij. 39 komt eraan, hè? Heel goed, fantastisch. Een reportage vanuit Groningen van Menno Remer... die mee is op tournee met de koning en de koningin vandaag. Het aantal jongeren dat slecht hoort stijgt. Dat concludeert de Nationale Hoorstichting... op basis van 17.000 online oorchecks. 38% van de jongeren die deelnamen aan dat onderzoek... tussen de 12 en 25 zijn ze, had een onvoldoende of een slecht gehoor. 38%, in 2011 was dat nog 30%.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 terwijl dat preventie wel goed werkt. Overmorgen donderdag dan praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn... over het nationaal programma Preventie. Twee curatoren gaan bekijken of Free Record Shop een doorstart kan maken. Werd vanochtend duidelijk toen de winkelketen officieel failliet werd verklaard. Het faillissement was vrijdag al aangekondigd. Bankroet geldt voor de Nederlandse organisatie van Free Record Shop... met 141 filialen, 755 medewerkers. Free Record Shop in België en de computerspellenketen Game Mania... vallen buiten faillissement. 8 juni, dan worden in Hengelo de Fanny Blanke Schoen Games gehouden. Jaarlijkse atletiekwedstrijd staat internationaal hoog aangeschreven... maar de kans is groot dat de FBK Games moeten verhuizen. In Hengelo, atletiekverslaggever Leon Haan. Leon, wat is er aan de hand? Ja, de gemeente Hengelo die wil flink bezuinigen. En dat zouden ze kunnen doen door onder andere het FBK-stadion aan Twente te verkopen. Trenton wil het stadion wel overnemen van de gemeente. om het de behoefte en het vrouwenvoetbalteam te kunnen laten spelen. Ja, en als, uh, als dat eenmaal door zou gaan. dan willen ze ook de tribunes dichter op het voetbalveld laten plaatsen. waardoor de atletiekbaan moet verdwijnen. Ja, dat betekent uiteraard dan het einde van Atletiek in Henlo en meteen het einde van de FDK Games. En dat is het einde van een lange traditie, hè? Ja, kijk, zover is het nog niet. Uh, vandaag is er een persconferentie waarbij in eerste instantie... deelnemersveld uh, bekendgemaakt wordt voor die wedstrijd op 8 juni. Maar tevens dus uh, ook die, die, die toekomstproblemen uh, bekendgemaakt worden. Uh, op 2 juli dan beslist de gemeenteraad in Hengelo... over het voorbestaan van de FBK-stadion... en dus indirect over het voorbestaan van de FBK-games. Spannende week in Hengelo. Dankjewel, Leon Haan. Van Hengelo naar Roland Garros. Naar Frankrijk, de open Franse tenniskampioenschappen in Parijs. In de regen, tennisverslaggever Mark Brasser. Niet waar, Mark? Yeah. <laughs> Ja, er was regen voorspeld en de regen is inderdaad gevallen. Om 11 uur zouden ze gaan beginnen hier op Roland Gros. Nou, er werd al heel snel gezegd dat het wordt 12 uur. De zeilen gingen over de banen, er kon niet gespeeld worden. Maar nu, ja, ik zit op Cours suzanne Lenglen, daar is mijn commentaarpositie. Daar zijn de groundsmen nu bezig met het water wat gevallen is van de groene zeilen te halen. Je ziet ook dat het publiek weer langzaam een beetje terugkomt naar het stadion. Er zijn ook wel wat mensen blijven zitten in, in, in ja, regenkapjes... Regen, ponchos en met paraplu's op. Maar er komen nu toch wat mensen weer richting het stadion. Ja, en dat die groundsmen bezig zijn met het water van die zeilen te halen. Ja, dat is een goed teken. Tot een uur of twaalf, half één was er regen voorspeld. Dan zou het tot een uur of twee droog worden. Ja, en dan op, eh, vanaf twee uur toch weer regen. En op de namiddag weer iets beter. Het zal dus een, een lange dag worden voor de spelers. Vooral, ja, voor ons ook. Maar goed, dat is niet zo belangrijk voor de spelers. Wachten, wachten en wachten. Bijvoorbeeld voor Timo de Bakker. Hij speelt de derde partij op eh, baan één tegen Stanislas Wawrinka... Nou ja goed, of wie vandaag nog op de baan komt en zo. Ja, wanneer dat is, ja, dat is dus afwachten. Novak Djokovic gaan we vandaag in actie zien. Victoria Azarenka tenminste volgens het programma. Uh, Robin Haas en Igor Seisling, die gaan uh, dubbelen samen. Na het succes in uh, Australië, waar ze de finale haalden tijdens de Australian Open. Ja, wat kunnen ze hier op het Gravel van Parijs? We gaan het allemaal zien, hopen we, vandaag. Het programma is dus danig vertraagd. We beginnen hier later. Ik hoop dat er zo gespeeld kan gaan worden. Hopen dat het snel op klaar. Dankjewel, Mark Brasser. Edwin Cornelissen bij de... Nee... Edwin Gerritsen. Ja, dat klopt. <laughs> Edwin Cornelis is een andere collega. Edwin Gerritsen bij de AWB met verkeersinformatie. Ja, op de Ring van Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Op de A10 Zuid richting het Koenplein. Voor Osdorp staat 2 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. De A67 van Venlo naar Eindhoven is nog steeds dicht. Tussen Asten en Afrit Zomeren. Dat komt door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Er staat 7 kilometer file. Vanaf Afrit Liesel tot Asten. Verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan beter omrijden. Via Roermond over de A3. 70. En de A2. Edwin Gerritsen, ja. bij de mee. Dankjewel, joh. Nog een keer de belangrijkste punten uit deze uitzending. Rusland denkt dat de kans op vrede in Syrië kleiner is geworden nu het wapenembargo afloopt. Zeven leden van een jeugdbende in Culemborg zijn vanochtend van hun bed gelicht. En de Fanny Blankers koen Games moeten mogelijk verdwijnen uit Hengelo. Dat was het. Het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen lunch bij het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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, er komt een film over boer Frans Zwaagstra uit Man bij het Hond. We bellen zometeen even met de regisseur van die film, Steven de Jong. In het mediaforum TV-kennen Bert van der Veer en Thieu Vase van het Financieel Dagblad... het gaat onder meer over hoe de media moeten omgaan met de gruwelijke details... rond de moord op ex-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn.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 We beginnen met het media nieuws. De Telegraaf heeft vanochtend weer een zwengel gegeven aan het debat over de bezuiniging op de publieke omroep. De krant haalde het plan van PvdA de Tweede Kamerlid Martijn van Dam weer aan om de kabelmaatschappijen in Nederland mee te laten betalen aan de publieke omroep. Volgens het plan zouden de kabelaars 8 euro per aansluiting moeten gaan betalen, wat neer zou komen op zo'n 60 miljoen per jaar. We hebben even met NL Kabel gebeld, de koepelorganisatie van kabelaars. Directeur Rob van Es wilde alleen kwijt... dat de kabelaars nu ook al miljoenen per jaar aan de publieke omroep betalen. Dat ze het plan van Van Dam zien als een ordinaire lastenverzwaring. Hij mag geen uitspraken doen over eventuele prijsverhogingen van S... mocht dit plan een meerderheid krijgen in de Tweede Kamer. Hij wilde niet live reageren omdat het wat hem betreft een politieke discussie is... waar hij zich nu niet in wil mengen. En volgende week debatteert de Tweede Kamer over deze kwestie. Intussen ontkent de PvdA nu dat de partij Kabelbedrijven... en andere aanbieders van tv-pakketten een tv tax wil opleggen. Mediawoordvoerder Martijn van Dam laat weten dat hij het voorstel... dat in de Telegraaf staat beschreven niet kent. Dat artikel spreekt over een heffing... En zelfs over concrete bedragen, wat allemaal niet klopt, aldus Van Dam. De Duitse krant Bild gaat de website achter een betaalmuur zetten. De korte nieuwsberichtjes blijven wel gratis toegankelijk, maar voor exclusieve interviews, foto's en langere artikelen moet 5 euro per maand worden betaald. Ook gaat de krant via haar site samenvattingen van voetbalwedstrijden uitzenden. Daarvoor moet wel weer een extra abonnement van 3 euro worden aangeschaft. De krant neemt deze stap omdat er steeds minder verdiend wordt aan reclames op de site. In het debatcentrum De Bali in Amsterdam spreekt de Russische journaliste Yevgenia Albats vanavond de vrijheidslezing uit. Haar lezing gaat over het gebrek aan persvrijheid in Rusland. Ze was ook een vriendin van de in 2006 vermoorde journaliste Anna Politkovskaya. Na afloop gaat ze in discussie met onder andere Ruslanddeskundige deskundige Marie-Therese Terhaar. die ook betrokken is bij de Jablokko-partij in Rusland. Mevrouw Terhaar is nog in Sint-Petersburg en uh, stapt zometeen op het vliegtuig naar Amsterdam. Goedemiddag, deze Yevgenika Albats. die lijkt mij geen van aanhanger van, uh, van president Poetin. Wat doet zij eigenlijk om hem kritisch te volgen? Nou, het is natuurlijk uh, uh, ook hier in Rusland uh, zeker het geval dat er uh, ja, censuur is. Nou, aan de andere kant denk ik toch dat we het uh, heel erg met de westerse bril opzien. Want ik heb nu ook een stapel uh, kranten bijvoorbeeld bij me... ...waarin ik toch echt heel veel kritische artikelen lees over Poetin of over de regering of over corruptie. Ik schrijf zelf ook in de Moskouse uh, krant. En ook daar kan ik af en toe een kritisch geluid laten horen over Poetin. Nou, gelukkig leef ik nog steeds. Dus in dat opzicht, ik ben erg voor uh, ja, toch iets een genuanceerde beeld. Wij hebben over het algemeen deze kritische journalisten in het Westen. En uh, die krijgen ook echt een podium. Maar om nou te zeggen van dat er in Rusland uh, uh, echt helemaal niets geschreven kan worden, ja, dan, dan kom ik even in het gezet. Uh, ja, maar toch kan ik me haar uh, positie wel voorstellen, als haar beste vriendin wordt vermoord, die ook journalist is en die kritisch was. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Het Anna Politkovskaya. Ik ben zelf echt een, een, ja, toch wel een fan van deze Anna Politkovskaya. En ook de dame vanavond, die probeert echt dingen aan de kaart te stellen over het corruptieprobleem. In hoeverre is Poetin wel of niet een beetje dictatoriaal aan het doen. Aan de andere kant, we moeten echt met de mentaliteit van de Russen ook rekening houden. En um, ja, dan hoor ik om mij heen. En ik heb continu mijn privé-enquêtes. En ik woon en ik werk hier in dit land. Dat er toch ook heel veel Russen zijn die wel uh, uh, ja, tevreden zijn. En nee. ga ik zelf, ik zit in een politieke partij in Moskou. Dit uh, hoofdstuk aan de kaak stellen. Ja, dan merk ik toch ook dat een heleboel Russen... Een, uh, zo, uh, het leeft gewoon niet. Het is Sowieso een paar jaar geleden, Anna Politkovskaya... En ook deze dame heb ik gisteren nog even gevraagd. Van uh, jongens, het is toch wel belangrijk om uh, het gedachtegoed van Jeftenia Albats ook tot je te nemen. En echt over na te denken, discussiëren. Maar ja, ik moet echt zeggen: in Rusland is dat uh, uh, niet een, een, een, een, een hele actieve groep. Het is een hele kleine groep. Uh, ja, critici, oppositieleiders. Uh, ja, krijgen we dit onderwerp naar voren, dan. Uh, ik krijg, het, ik, ik, ik krijg het ook zelfs in mijn politieke partij niet echt voor elkaar om dit nou heel kritisch op de, op de kaart te zetten. Nee. De titel van de lezing is Russian Media Dead Man Still Walking. Zij is dus niet echt hoopvol over de toekomst van die Russische media. Nou, U kijkt daar duidelijk wat genuanceerder tegenaan. U gaat vanavond met haar in debat ook over de houding van Nederland ten opzichte van die beperkte persvrijheid in Rusland. Wat is die houding op dit moment? Ja, ook dit is een punt wat in Nederland niet echt leeft. We moeten niet vergeten, we hebben de jaren negentig in Rusland gehad. En daar zijn zo ongelooflijk veel oligarchen opgestaan. En niet alleen in olie- en gasindustrie, maar natuurlijk ook ontzettend veel Berlusconi's, om maar even zo te zeggen. En dat was, ah, zo extreme vrijheid. En een journalist die maar ingehuurd werd door een rijke zakenman op zo'n oligarch, die schreef eh, zoals zijn baas het eh, wilde. Um, en dat is, dat is een gedachtegoed wat wij in het Westen niet hebben meegekregen, wat hier is gebeurd in de jaren 90. Uh, A, extreme uh, persvrijheid, uh, uh, natuurlijk omkopen, wanneer het je het goed beste uitkomt, op televisie, uh, uh, heel veel verschillende zenders met ook uh, veel excessen daarin. Dus ongetwijfeld heeft Poetin de democratie uh, uh, op een laag pitje gezet. Maar ja, dat houdt niet in dat daar vandaag helemaal niet aan wordt gewerkt. We hebben hier ook een geweldige minister van de media. Een leuke jonge vent die echt goed op de hoogte is... en door wil drukken met het vrije internet. Want daar is wel alles op te, op te zien en op oh. te horen. Dat is nog steeds vrij ingestand het ja. internet. Vanavond in het debat komt er meer over naar voren in de Bali in Amsterdam. Ik wens u een mooie discussie daar. Het derde seizoen van Boeg in de Baaiers... wordt niet in een gevangenis gefilmd, maar in een TBS-kliniek. Om zo goed mogelijk beeld te geven van het leven in zo'n TBS-kliniek... volgt maker Menno Boeg vier maanden lang het wel en wee van TBS'ers. Hier liep hij al mee in de gevangenis van Almere... en momenteel gaat de serie nog over de extra beveiligde inrichting in Vught. En daarin heeft Boeg af en toe opvallende gesprekken met de gedetineerden. Waar ben jij geboren? Den Bos. Ja, maar laat ik zeggen, waar zijn je ouders geboren? Marokko. Marokko? Yes. Nu haalt hij meer rond informatie naar boven, maar dat maakt niet uit. Nou, er is toch niks mis met Marokko. Nee, maar nu weet weten mensen automatisch dat ik bij de Moskou kom. Weet je wat we doen? Daar maken we gewoon uh, Enschede van. Je mag gewoon iets moois van maken. Zeg maar gewoon dat je uit Enschede komt. Komende donderdag is boeg in de is weer te zien bij RTL4. Het Nederlandse productiebedrijf Stepping Stone heeft het Deense programma Black Man gekocht. Dat programma deed in Denemarken nogal wat stof opwaaien... omdat het programma draait om twee mannen die naakte vrouwen becommentariëren. Volgens de makers is het programma niet seksistisch... maar biedt het vrouwelijke lichaam aanknopingspunten... om te praten over hoe mannen denken over het vrouwelijke lichaam. Welke Nederlandse zender het omstreden programma gaat uitzenden is nog niet bekend. Kent u boer Frans Zwaagstra, of Frans Anders, zo wordt hij ook wel genoemd? Dit is de alleenstaande boer die al een tijdje door het tv-programma Man bij het Hond wordt gevolgd. En Frans leidt een leven zoals 50 jaar geleden. Hij boert ouderwets en heeft ook zo zijn eigen ideeën over vrouwen. Ik kom nog wel eens hier en daar vrouwen tegen. En een mooie ouderwetse naam, weet je wel. Ja. Van vroeger. En dan denk ik, ja, maar dit is het. Ja. ja, maar dan zie je ze even later. En dan heb je gewoon zo'n speakerbroekje aan. En een modern shirtje. En dan kun je ze helemaal niet meer terug. Nou ja, dan vind ik er niks meer aan. Nee, dat heeft niks. Deze boer Frans krijgt nu een eigen film. Regisseur Steven de Jong, bekend van onder meer de helft van 63... de schippers van de Kameleon en Boerenliefde, gaat die film maken. En hij is nu aan de telefoon. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom een film over Frans Waagstra? Ja, waarom een film over Frans? Nou, Frans die speelt een, een rol in, in, in de nieuwe boerenliefdefilm... die nu in de bioscoop is. En toen wij aan het werk waren vorig jaar... toen. Ja, toen was dat zo uh, hilarisch en zo leuk. Dus ik dacht, goh, ik zou nog wel, uh, nog wel eens even met hem willen werken. Uh, dus dat heb ik hem gevraagd. Ik zei, goh Frans, uh, Ambie, een acteercarrière. Of, uh, zou, je, zou je nog eens een keer een filmpje met me willen doen? En daar was hij dol enthousiast over. Dus toen, uh, toen heb ik iets, uh, iets ontwikkeld samen met Dick van der Heuvel, scenario schrijven. En hebben we een korte, uh, korte film uh, geschreven voor, uh, voor Frans en een aantal acteurs... Uit, uh, ...uit boerenliefde ook gevraagd of ze hun medewerking uh, wilden geven... ...zoals uh, Tatum de maar Marit van bohemen en Renze Westra... ...en die, uh, en die hebben ja. ook meegedaan uh, in, het, in een hilarisch filmpje, kan ik wel zeggen. Maar je zou denken dat man bij het 100-NCV-programma... ...dat hij hem al genoeg geportretteerd heeft. Is er nog wat nieuws te melden over Frans? Nou ja, kijk, wat, wat we gedaan hebben is dat we, we hebben het gedramatiseerd hebben... Zeg maar. ...dus hij speelt wel zichzelf... Uh, maar we hebben wel een scriptje gemaakt en vervolgens hebben we dat scriptje met hem, met hem gerepeteerd, geoefend. En hebben we het bij hem thuis hebben we, het, hebben we het opgenomen. Dus het zijn eigenlijk waar gebeurde verhalen die hij eigenlijk uh, uh, uh, acteert. En hij gaat daten, begrijp ik, in deze film? Ja, nou ja, dat was ook een beetje spin-off van, van boerenliefde. Dus gewoon, misschien wordt het wel eens tijd, Frans, om, om, om eens aan de vrouwen te gaan. Hè? Want daar gaat boerenliefde natuurlijk ook over. En, of heb je er wat op tegen? Nee, nee, nee, daar had hij allemaal niks op tegen. Dat, dat, dat leek hem allemaal hartstikke, hartstikke prima. Maar hij zei, ik heb dat ook wel eens geprobeerd, maar dan zijn ze tien minuten bij mij thuis en dan... Ja, dan zijn ze alweer, uh, daar zijn ze alweer vertrokken. Dus uh, op een, <lacht> een of andere manier uh, wil dat uh, wil dat ook niet. Nou, ja, ik denk, nou, misschien kunnen we dat dan op een of andere manier een beetje helpen. Ja, dus, uh... ja. en, en kan die <lacht> een beetje acteren, die Frans? Nou, dat valt hij mee hoor. Dat is. Uh... Ja, ja, weet je, is, dat is, aan de ene kant denk je van hij, hij, hij moet natuurlijk uh, heel, heel erg zichzelf zijn. En, uh, en het niet gaan, gaan, gaan spelen, to be or not to be, zeg maar. Uh, maar aan de andere kant, ja, je moet ook dingen acht keer overdoen hè, voor verschillende instellingen. Maar dat heeft hij uh, fantastisch opgepakt. Dus okay. uh, ja, er schuilt absoluut een acteur uh, in hem. Wanneer kunnen we hem gaan zien, uh, deze film, Steven? Uh, nou, ik ben nu aan het monteren. We hebben hem al gedraaid en uh, we, we gaan uh, er in Utrecht is de bedoeling uit op het, uh, op het filmfestival. Dus okay. dan uh, kan iedereen hem zien. Dankjewel voor het verhaal. Regisseur Steven de Jong was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Precies twintig jaar geleden zorgde een brand in de Duitse Solingen... voor veel ophef. Vijf leden van een Turks gezin kwamen om het leven... nadat extreemrechtse jongeren uit Solingen brand hadden gesticht... in het huis van de Turken. Het leidde ertoe dat Nederland weer eens het opgeven vingertje liet zien. Het KRO Radio 3-programma The Breakfast Club... begon een kaartenactie met de tekst Ik ben woedend. Janne Kooijmans en Peter van Brugge maakten er flink werk van. Ik ben woedend. Jij ook? Vanaf vandaag kun je de briefkaart alleen nog missen als je je in je huis opsluit. Niet doen, het is mooi weer vandaag. Haal hem dus gewoon even in de winkel, op het postkantoor of het station. En stuur hem terug naar de Breakfast Club Radio 3. Solingen staat niet alleen. De wereld is van iedereen. Ja, bekende Nederlanders deden mee en ook de Tweede Kamer steunde dit initiatief. Vandaag is de stand 400.000 kaarten... En we gaan op weg naar het podium. Vorige week ontvingen we een open brief van alle partijen in de Tweede Kamer... waarin ze ons laten weten dat alle Haagse politici achter de actie staan. Behalve natuurlijk de Centrum Democraten. Wat wel prachtig is de internationale belangstelling voor de briefkaartenactie. Je neemt ook uh, dagelijks toe. Gisteren weer interviews met BBC One, een Duitse tv-station. En met de Japanse tv. Heb jij dat gedaan? Nee, nee. Uh, Brian natuurlijk. Speelt hij die Japans dan? Alles. Ja, Zo. vraag het en hij doet het. Helmoet Kool betwijfelt of hij volgende week tijd zal hebben... om de briefkaarten in ons te te nemen. Zijn rechterhand Bol zou ons dan ontvangen. De Duitse tv-zender WDR wilde nu inspringen. Die wil met Cole gaan bellen om hem ter verantwoording te roepen... over zijn voorlopige weigering de kaarten in ontvangst te nemen. Ja, uiteindelijk werden er zo'n 1,2 miljoen kaarten opgestuurd naar de Duitse bondskanselier Kool. Die was niet blij met die actie en de relatie tussen Nederland en Duitsland... was er zelfs een tijdje door bekoeld. Vooral omdat men dacht dat de actie tegen Duitsland was gericht. Critici zeiden dat in Nederland te weinig aandacht was voor de protesten... die ook in Duitsland zelf te horen waren tegen deze aanslag. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Tjeu Vazen is eindredacteur bij het Financieel Dagblad... en Bert van der Veer, tv-kenner en regisseur. Tenminste. Ja, werkloze regisseur. <laughs> werkloze regisseur. Ja, ja. Maar, maar, maar Paul ja, die zijn, ook gestopt, Paul zijn afgelopen ja. vrijdag uh, gestopt. Uh, Eva Jinek op zondag, wat ik regisseerde, dat loopt nog vier weken... maar heet nu anders en heeft ook een andere presentatie opzet. En uh, daar voelde ik mij als regisseur onvoldoende mee verbonden. Dus ik ben uh, iets wat vroegtijdig... Uh, thuis terechtgekomen. Is dat, was dat met het programma of vond jij jezelf vooral verbonden aan Eva Jinek? Nou weet je als, om half zeven op zondagochtend Jurgen ging de wekker dat is prettig want dan rijd je over de A1 en ja. de kans op files is buitengewoon klein maar je moet dan toch wel het gevoel hebben dat je echt iets leuks te doen hebt en het was een ontzettend leuk team en het klikte ge geweldig met Eva en ik had geen zin om op het bijveld te gaan opereren. Jij zag die plannen voor, dat, voor die nieuwe opzet. Ik heb zelfs dacht... de pilot gemaakt uh, met, uh, met, het, met Charles en uh, Janneke. En je dacht, van daar ga ik niet bij? Ik dacht, nee, dit, dit, dit, als het dan om half zeven de wekker gaat... dan denk ik niet van hoera, ik stap er eens uh, blij uit. En, uh, ik, had, nee, ik, zag, ik had er geen goed gevoel over. En, uh, want ik begreep die pilots, uh, dat zei Janneke tenminste zelf... dat die nog redelijk waren. Ze was zelf niet tevreden over de eerste uitzending live. Te stijfjes zei ze. Ja, nee, Ik wil niet zeggen dat het aan de regisseur lag, dat de pilot beter was. Want het is zeker niet het geval. Maar het, het, het, was, ja, het is, was wel vaker. Ze zaten er wat relaxed bij natuurlijk. Als het voor het echt is en het is ineens half tien, Nederland 1 en je weet dat je een programma op moet volgen dat toch bijna 500.000 kijkers had. Ja, dan is de stress vrij groot. Maar ze zaten, er was ook heel veel reactie op het bankje... Ja. waar ze op zaten. En ze zaten bij de pilot er ook een stuk directer op dan afgelopen zondag. Dus ja. Maar goed, daar zal over nagedacht worden. Maar, maar zaten dan... ze bij de pilot op datzelfde bankje? Het pilot is, het was helemaal hetzelfde bankje. En de, de, het bankje is overigens weer het, bijna hetzelfde bankje... als waar de gasten op zitten. En daar is natuurlijk wel veel... Nou, roepmoer is een beetje overdreven. Was maar er was sowieso is, al veel te doen. Al er was over, over het bankje was al een heleboel te doen. En dan zeg ik iedere keer, jongens, kijk eens naar de BBC... daar zitten ze heel vaak op bankjes en dat kunnen ze ook gewoon. Ik weet niet of je de bankjes van Graham Norton wel eens hebt gezien. Nou, dat zijn echt strafbankjes... Nee, geen programma is zo geestig als dat. Dus ja, uh, daar kan het echt niet alleen. Het is wel zo. Ik, ik vroeg me nog even af van die Bert. Ik, ik dacht, ik ken hem een beetje. Uh, kijk, die even. krijgt ja, straks natuurlijk een ander een nieuw programma bij uh, KRO en TV. Uh -huh. En dan ga jij dan natuurlijk gewoon weer regisseren. Dat zal ik met genoegen doen. Oké. Okay. zometeen meer, ik gevraagd wordt In deel 2 van het <laughs> Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het laatste nieuws, hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Rusland denkt dat de kans op vrede in Syrië kleiner is geworden... nu de Europese Unie heeft besloten het wapenembargo niet te verlengen. Daardoor kunnen lidstaten beginnen met het bewapenen van de opstandelingen in Syrië. Vooral Frankrijk en Groot-Brittannië willen de mogelijkheid openhouden daarmee te beginnen. Bij het meldpunt van de Nederlandse Woonbond... zijn 2500 klachten binnengekomen over huurverhogingen... die op 1 juli ingaan. die datum mag de huur afhankelijk worden van het inkomen... om scheefwonen tegen te gaan. Uit de meldingen blijkt dat onder meer... dat werklozen, gepensioneerden en chronisch zieken... zwaar worden getroffen, zegt de Woonbond. De twee Rotterdamse ROC's Zatkin en Albeda College... kunnen zeer waarschijnlijk worden opgesplitst... in zeven zelfstandige scholen. Volgens de twee mbo-instellingen... is hun plan juridisch en organisatorisch mogelijk... De ROC's die samen 40.000 leerlingen hebben, hopen binnenkort zekerheid te hebben of de uitvoering ook financieel mogelijk is. En twee curatoren gaan bekijken of Free Record Shop een doorstart kan maken. Dat werd vanochtend duidelijk toen de winkelketen officieel failliet werd verklaard. Free Record Shop België en de computerspellenketen Game Mania vallen buiten dat faillissement. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie nu met Edwin Gerritsen. Er staat een file op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag... voor knoopbetrieven meer twee kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A67 van Venlo naar Eindhoven is nog steeds afgesloten... tussen Asten en Afrit Zomeren. Dat komt door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Er staat vijf kilometer file. En verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan meter omrijden... via Roermond over de A73 en de A2. Lunch met Jurgen van den Berg. De het mediaforum met Bert van der Veer en Tjeu Fase. Uh, na dagenlange vermissing werd gisteren dan bekend... dat de lichamen van Lodewijk Severijn en Ingrid Visser zijn gevonden. De ex-volleybalster. Uh, Spaanse media die melden vandaag dat uh, deze dood uh, doodgemarteld is. Tjeu Fase. Uh, een hoop details komen daarover naar voren. Wat ja. moeten we daarmee? Nou, dat is heel naar om dat te lezen. Dus daar is je ochtend en je ontbijt eigenlijk een beetje door bedorven natuurlijk. Uh, je... Uh, als je, als je dit soort details leest of ook soms een foto ziet... en het gaat om het verre buitenland, dan uh, emotioneert dat kan ik toch minder... als het gaat om twee Nederlanders met wie je enig kunt, enigszins kunt identificeren. Ja. Spaanse dus media... je, wilt, je wilt het eigenlijk liever niet weten? Nee, Spaanse media melden het. De Nederlandse kranten nemen dat dan over... met als bronvermelding dus die Spaanse kranten. Kennelijk onvermijdelijk. Ik zag op de site van de Volkskrant bijvoorbeeld... dat dit stuk het best gelezen stuk is op dit moment. Uh, op de app in ieder geval. Dus kennelijk willen we het ook weten. Maar um, nou ja, ik denk dat heel veel mensen met mij... Uh, daar heel gemengde gevoelens over hebben. Dat, ja. uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor die foto's. Ik weet niet hoe jullie die hebben beleefd... na die aanslag op die militair in Woolwich in uh, Groot-Brittannië. Mm. Je, je wil, ik, ik wilde die foto's in ieder geval niet zocht bij mijn ontbijt zien van die, uh, die mannen met die bebloede messen. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit is het leven. Dus dat moet je laten zien. Nou ja, Tjur gebruikt het woord onvermijdelijk. En ik denk dat dat ook het woord is. En vroeg of laat kom je er toch achter. Ik bedoel, de, de Spanjaarden hebben er eigenlijk voor gekozen... om dit nogal snel naar buiten te brengen. Uh, in Nederland, ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld nog niet eens... hoe Ruben en Julian vermoord zijn. Uh, dat, in Nederland zijn we daar wat terughoudender in, naar mijn gevoel. Maar ja, uiteindelijk komt het toch naar buiten. Ik herinner me aan die, aan die vreselijke pedofiele zaak in Amsterdam. Die Robert M. affaire. Mm. Ook dat was... Kijk, het is eigenlijk vooral, vind ik... Uh, pijnlijk en akelig voor de, voor de nabestaanden, die dan dat wel te horen krijgen... maar dan toch inderdaad een krant op de bus valt... en er staat dan zaken, het is dealwetstel fataal. Overigens mag daar nog nogal wat goede research worden gepleegd... wat er precies aan de hand is met die zaken. Ja, ja. uh, Lambert de Bruin is een collega van één Vandaag. Die heeft de woordvoerder van de familie gesproken. Die familie heeft uh, die gruwelijke details dus via de media moeten vernemen. Uh, bijvoorbeeld ook, want dat wordt nu in Spanje ook gemeld... dat die uh, Ingrid Visser drie maanden zwanger zou zijn geweest. Uh, het is in ieder geval een reden voor de woordvoerder van de familie... om uh, terughoudend te zijn en de media eventjes niet te woord te staan. Ze zijn gewoon te geschokt. Kan je er iets bij voorstellen? Natuurlijk. En uh, ik begrijp dat uh, de familie in de tijd dat ze in Moersja is geweest op zoek naar, uh, naar uh, mevrouw Visser en uh, meneer Severijn, dat ze toen ook al ambivalent in hebben gestaan. Dat ze steeds de publiciteit nodig hadden, maar eigenlijk geen journalisten te woord wilden staan. Dus ze hebben daar gezocht, ze hebben die affiches opgeplakt, maar ze hebben nadrukkelijk vermeden om uh, journalisten te woord te staan. Ja, ik, me daar, ik denk dat iedereen zich daar veel bij kan voorstellen. Doen jullie eigenlijk iets met zo'n zaak? Want ja, die Severijn was trouwens een bekende zakenman ook trouwens. Tot nu toe hebben we er niks mee gedaan... maar ik kan me goed voorstellen dat wij een portret brengen... over, uh, over Lodewijk Severijn, die een, een, een succesvol zakenman was. Maar zich kennelijk toch in schimmige milieus bevonden heeft. Tjew. Dat lijkt me ook wel iets om uit te zoeken. Nou, misschien is die conclusie te vroeg. Uh, nee, hij, hij is duidelijk in aanraking gekomen met, met mensen... met wie je liever niet in aanraking komt. Maar in hoeverre hij zelf betrokken is geweest bij zijn Ik, zeg ik maar iets om uit te zoeken, zeg ik ook alleen ja, Ik zeg van. niet dat het zo is, ik zeg alleen maar dat het is. Maar als, als er een portret van hem inkomt... Dan, dan, dan staan daar niet die details in die we nu in alle andere kranten lezen. Dat denk ik niet, nee. nee dan zal er bijstaan nodig. dat hij op een gewelddadige manier is omgebracht. Uh, maar gaat het natuurlijk om wat, wat, wat in hoeverre hij succesvol is geweest als zakenman... en waar hij dat succes aan te danken heeft gehad. Dus als er een stuk op jouw bureau verschijnt als eindredacteur... dan streep je dat eruit? Ja, dan zou ik, dat, zou ik dat eruit halen. Maar ik realiseer me heel goed dat het voor ons relatief makkelijk is. Want uh, dat, dat, dat voor, voor grote kranten als, als de Telegraaf ligt dat anders. Die, die, die kunnen soms niet om die details heen. En wij zijn in de gelukkige positie dat het wel kan. Snap je dat trouwens Bert? Dat ja, maar deze... maar logisch. Het het Financieel Dagblad... Ja. en niet het Human Interest Dagblad. Ja. <lacht> um, nou goed, jullie uh, gaan het onderzoek doen... naar die eventuele contacten van Severijn En uh, we hopen dat we in ieder geval meer te weten krijgen. En al die uh, ranzige details moeten we misschien maar achterwege laten. Uh, we gaan naar Duitsland Bild. Uh, de site uh, van Bild die gaat uh, achter de betaalmuur. Uh, dus de smeufoto's foto's van Van der Vaart en zijn geliefden... Uh, die kunnen we dan niet meer in het openbaar zien. Daar moet je voor betalen... Um, kranten als The Wall Street Journal en ook The Financial Times... die vragen langer geld voor het lezen van artikelen op hun internetsite. Net als trouwens het Nederlandse FD. Ja, uh, daarvoor, daarvoor geldt ook dat je een verschuiving ziet. Het was nog niet zo lang geleden, was gratis de heilige mantra in de, in de media. Je ziet dat dat echt veranderd is, dat steeds meer kranten achter een betaalmuur komen. In eerste instantie uh, veel zakelijke kranten die hun nieuws makkelijker kunnen beschermen. Um, ik vind het heel opmerkelijk dat uh, Beeld dit nu doet. Als een grote publiekskrant waarvan je eigenlijk denkt dat heel veel nieuws dat ze hebben meteen weglekt. Meteen op allerlei sites, op de televisie mm. verschijnt. Maar ze hebben kennelijk toch een, uh, een strategie weten te ontwikkelen waarbij ze denken dat ze genoeg dingen exclusief kunnen houden. En wat daar ook meespeelt, ja. ze houden de prijs ook heel laag. Maar wonderlijk genoeg dus altijd weer op basis van abonnementen. Dat ja. vind ik altijd een beetje merkwaardig. Waarom je niet via, via een klik gewoon 50 eurocent kunt afrekenen... als je een bepaald artikel gelezen hebt. Waarom je iedere keer weer een abonnement moet nemen. Maar jij vindt veel dat we steeds moeten inloggen en zo. Moet nee, je nee, je hele profiel ik, invullen? Ja, maar dat vindt, dat, dat, maar ik, ik zat er in de auto over na te denken omdat we dit thema zouden bespreken. En toen dacht ik, wat we t, over het algemeen als een soort van alpha-probleem zien... weet je, welke informatie zetten we er neer en wat doen we daar precies mee... is eigenlijk een, een beta-probleem. Wat mij gewoon dwars zit, is dat het ingewikkeld is. Je moet ja, Moeten mensen makkelijker worden gemaakt ik vind het helemaal niet gek dat als ik uitzending gemist, uh, als ik levenslied, je begrijpt mijn favoriete dramaserie, als ik dat van gisteravond even terug wil zien, dat er dan een, een boodschapje in beeld verschijnt, dat kost u wel 50 eurocent, meneer Bert van der VR, en drukt u eventjes op die knop dat u daarmee akkoord bent, mm. en niet overal weer nieuwe wachtwoorden, want dat wordt je dan ook nog continu gezet, dat je andere wachtwoorden moet gebruiken, ja. dat is toch niet te doen allemaal, Laat dat, daar eens een keer een oplossing voor komen. Werkt het bij jullie eigenlijk een beetje, Thierry, zijn er veel mensen die op die manier uh, artikelen dan extra lezen, die ze niet op op de openbare manier kunnen krijgen? Um, dat weet ik even niet zo goed in hoeverre daar losse nummers... of losse stukken naar nou heel veel gekocht worden. Da daar zit in ieder geval niet de verdiensten. Ik weet dat uh, je de Volkskrant en de NRC volgens mij nu los kunt kopen. Uh, digitaal, dus dan koop je één keer een nummer. Ja... Um, daar, daar gaan mediabedrijven niet door overleven. Dus ik snap heel goed dat zij proberen abonnementen uh, in de markt te zetten. Veel meer dan een, uh, dan een eenmalig nummer. Maar goed, ook dossiers, neem ik aan. Ik neem aan dat jullie dat ook aan doen. Dat je ja. het, het dossier van een bepaald bedrijf of iets dergelijks uh, kunt downloaden. Zeker. En daar moet je er dan wel weer afzonderlijk voor betalen? Of moet je dat ook een abonnement voor hebben? Dan moet je dan een abonnement voor hebben. Dat vind ik wel jammer. Ja. Ja. ja. Ik heb mijn punt gemaakt, geloof nog ik. Nog even, want Beeld gaat nog meer doen. Uh, die gaan op die site ook uh, voetbalsamenvattingen uitzenden. Ja, dat is natuurlijk ook op zich ook wel een hartstikke goed idee. Uh, we, we zouden het niet hebben over de, de kijk- en luistergelden. Maar stel dat je via de kabel extra heffing wilt betalen... dan is voetbal natuurlijk ook het grote wapen. Dus stel dat je zou zeggen van, weet je wat, als ik een extra heffing moet betalen... dan wil ik gewoon Nederland 1, 2 en 3 niet meer. Dan moet je opletten, als er voetbal is. Nou, ja. Maar jij zegt, het moet gewoon makkelijker gemaakt worden... en dan gaan veel meer mensen het ook wel doen, misschien. Ja, er, er hoort gewoon een soort vooraf-systeem te komen... waardoor het allemaal, maar, maar allemaal... Hè? Ik, het, het irriteert me ook dat als ik, als ik een bol kom een dvd bestel... dat ik dan iedere keer nog zes trajecten door moet. Dat moet toch allemaal simpeler kunnen? Dat kan toch niet anders? Ga, ga daar eens over nadenken, in plaats van... dat je stomme brilletjes moet gaan dragen... om te weten waar je bent in Amsterdam, zeg. Hoezo? Of horloges. nou ja, dat is die Google Glasses, oh. weet je wel... waar, waar iedereen het tegenwoordig over heeft. Ik dacht toch. dat jij er altijd alleen had. Ik was de eerste. <laughs> uh, willem alexander en Maxima. We hebben het net uitgebreid gehoord in het nieuws. Het gaat goed. met ze. Ze zijn onderweg in uh, de, de provinciën. Ja, ja prachtige dag inderdaad. Uh, in het noorden zijn ze ook nog. Mijn gebied, notabene. We uh, ja, begonnen aan hun eerste bezoek aan het land. Groningen is de eerste plaats van bestemming geweest. En in de journaals wordt al uh, aandacht besteed aan die hele kwestie. Vanavond is een half uur durend programma op Nederland. En gaan ze elke dag doen als ze ergens uh, zijn. Is het allemaal te veel, Tjeu, vind je? Het is mij persoonlijk te veel, maar ik snap wel, uh, ja, ik zie het vooral als een geweldige marketingcampagne van, uh, van het Koningshuis. En die lijkt me buiten gewoon succesvol. Uh, dus maar, er is een nieuwe koning, neem ik een. Het volk wil het ook gewoon, toch? Ja. Ik bedoel, marketing, dat associeer ik dan iets met wat, wat, wat wij mediamakers het volk door de strot willen duwen. Maar hier is gewoon ook vraag naar naar deze folklore. Nou, mensen worden er ook rijp voor gemaakt. Hè? Ik, ik zag vanochtend in het journaal een, een, een kleuterklas... die zijn dan uitgenodigd om daar te komen zwaaien. Dus ja. op die manier worden, eh, worden, worden de, de geesten wel degelijk rijp gemaakt... voor, voor de oranjeliefde. Ja. Kinderen worden geïndoctrineerd, vind je? Ja, nou ja, ja, voor Dat oranjel. zijn wel veel te, zwaar, veel te zware woorden natuurlijk. <laughs> maar je, je ziet hoe die, wat wel de Hermelijnkoorts uh, genoemd is... hoe die over het land heen rolt. En dat ja. maakt, maakt het uh, uh, oranje en het Koninklijk Huis buitengewoon intelligent gebruik van. Ja. Ja. En het Maxima effecten. Ja. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, die troonswisseling dat was mooi... maar nu is het al mooi geweest, uh, al die aandacht. Ja, nou, ja ik, ik vind dat niet. Ik ben niet per se uh, buitengewoon oranje gezind. Maar ik, ja, ik hecht wel aan dit soort feestelijkheden. Om um mij degelijk voor te bereiden op dit programma... heb ik ook alvast even gekeken wat Maxima aanhad. Ze is in het wit, uh, Jurgen. Ze heeft een, oh. een dopje, een beetje schuin op haar hoofd. En uh, we gaan nog uitzoeken welke ontwerper het is. Ja. Dat en, hoort er allemaal bij. Dat we, vind ik vrolijkheid. Is dat. We moeten het hier ook even dan hebben over de NOS. Want daarvan wordt dan ook gezegd, die, te volgzaam. Die doen het te volgzaam. Ben je dat eens met die kritiek, uh, Tje? Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik vind over het algemeen dat daar meer... Uh, ja, dat ze een diverser publiek zouden kunnen uitnodigen. Uh, diverse commentatoren zouden kunnen uitnodigen. Ook een enkele keer iemand uit meer republikeinse hoek. Ik heb hier wel eens gezeten samen met Bart-Jan Spruit. Die altijd buitengewoon intelligente kanttekeningen maakt. En die heb ik eigenlijk wel gemist bij de hele huldiging. Ja, van, dan zet je toch bij de, de, kon... de niet op te wachten. Tje. Dat was toch gewoon feest. Dat moet je de... ik bedoel, stel je toch voor dat we straks iemand krijgen... die het bezoek aan Groningen kritisch gaat beoordelen. Dat, dat willen we toch allemaal niet. Het is, is toch gewoon een stripverhaal. In nee, deze setting doe je denk ik gewoon verslag van wat daar gebeurt. Ja, dat geldt toch ook voor de kroning. Daar kun je toch, de, op dat moment ga je toch niet discussiëren over hoeveel dat koningshuis kost en wat we daar niet voor nee, zouden Nee, maar het gaat natuurlijk om de hele alle programma's eromheen. Ik snap heel goed op die. Die, die dag, die was, die was prachtig uh, in beeld gebracht. Maar het gaat natuurlijk om, om: ik denk dat ik die dag trouwens wel meer dan 100 mensen op die ja, bank nou, heb nee, zien zitten. Ja, nee, dat, uh, maar ja, goed, dat geldt uh, ook voor één grote optocht. Dat geldt ook voor de speaker, Het verbaast ja. me dat het niet live is. Want ik. Uh, ik denk dat als het live zou worden uitgezonden, dat we nog aardig wat mensen naar zouden kijken ook. Maar goed. de bezuinigingen voorkomen, dat kennelijk. Ja. Twee uur RTV Noord, heb ik gezien. Dan uh, zien we het eerste beeldverslag van dit oh, okay. uh, koninklijk bezoek. Nou, kijk aan. Uh, nog eventjes, dat is een relletje over de afgelopen zaterdag... uitzending van uh, Paul de Leeuw. Die ging over Syrië, maar daar zat het onderdeel van die quiz in. En uh, nou ja, daar, daar werd een soort zongfestival setting gecreëerd... waarbij de verslaggever dan in de green room zat. En toen kwam hij bij Engeland en daar zaten dan twee mannen. Donkere mannen met bebloede messen. Uh, nou ja, de Leeuw zegt zelf daarover nu. Ik wist daar niks van. Uh, dat is een zelfstandig onderdeel. Het kabaret, en, ja. ja. Ja. ja, zegt de Leeuw ook dat ik wist er niks van... en als ik het wel had geweten, dan had ik het geschrapt? Want dat zegt hij dan weer niet, geloof ik. Zowel de Sun als de Daily Mail zijn ontstemd uh, over de grap... Van, uh, in het programma van Paul de Leeuw. Ja. Uh, in, uh, het gaat over dat drama natuurlijk in Woolwich. De Britse persrein ja, is geschokt. Het, van... het is natuurlijk vrij simpel. Waar humor en zeker satire wordt bedreven, gaat het soms de grens over. en Je weet pas waar de grens ligt als je hem gepasseerd hebt. Paul de Leeuw zegt op Twitter, uh, ik weet niets van de inhoud, uh, don't shoot the messenger. Ja, dat is natuurlijk een beetje, een beetje raar van Paul. Het, is, het programma draagt zijn naam en als daar een, een onderdeel in zit waar hij niks vanaf weet... dan moet je niet raar staan te kijken dat mensen toch een beetje hun vinger zijn kant uitwijzen. Dat, dat lijkt me wel. Dan... Ja, nou, dat lijkt me terecht op, een beetje van Pecht. Uh, Want, misschien is het ook wel zo dat ja, ik, ik, ik uh, sla het programma structureel over... Uh, maar wat ik ervan meekrijg, uh, past dit toch een beetje in een sfeer die... Uh, uh, hij zelf heeft uh, gecreëerd. Uh, toch, ik vind het eigenlijk heel vaak uh, humorloos en plat. En daar, uh, ja, dus het verbaast me ook weer maar niet. Maar juist dat... die quiz wordt door veel mensen toch uh, geroemd... en zeggen zelfs van, nou, dat moet misschien een zelfstandig onderdeel worden. Wauke ja. van Scherberg zat in die uitzending... en die twitterde ook van, uh, jongens, dit was gewoon satire, dit was humor... En... Gaan ja. er nou niet al te veel over zeiken? Ik, ik ben weggezet toen ze dat aspergepak aan moet ik je zeggen. Ik heb, ik even niet, dat is misschien nog, misschien nog veel erger ik, dan ik, wat, ik, wat er hier gebeurt. ik moet je eerlijk van Scherenburg in de aspergepak, zeg. Ik heb de hele uitzending eerlijk gezegd niet gezien. Want ik zat gewoon Champions League te kijken. Ja, he. heel veel Nederlanders. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou goed, um, ze moeten er maar... Um, uh, ik bedoel, in Engeland zijn ze toch ook wel wat gewend, lijkt me. Ja. Dus uh, moet ook niet... Zeker er, op gegeven. het gebied van satire, ja. uh, Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Tjeu en Bert van der Veer, hier is Queen. Relax, get in, get on my tracks stay a fancy, a shine. Oh. Take a long ride on the long ride the ready, get ready, ready. Raise the goes rockabilly. Blijft een leuk liedje. A crazy little thing called love. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Kees Sandersen. Die is 35 jaar en komt uit Almere. En hij weet wat hem te doen staat. 96 punten. De hoogste score tot nu toe. ja, er is nog maar één kandidaat geweest. En die klapte er gelijk goed in gisteren. Uh, dus dat is wel een uitdaging. Ja, klopt. Uh, dat... Uh... Het zal een moeilijke opgave worden om die 96 te verbreken. Ja, ja maar alles is mogelijk, want het begint nog helemaal blanco. Dus het kan alle kanten op. Uh, het is prachtig weer, geniet je er een beetje van? Ja, zeker. Uh, we hebben er lange tijd op moeten wachten. En nu uh, eindelijk weer twee uh, nou, mooie dagen. Ook net als ik, korte mouwen vandaag zie ik. Dus uh, ja, ik denk, ik, ik denk ik bereid me erop voor. Uh, en jij ook. Um, de mouwen hoeven dus niet te worden opgestroopt. Die zijn al omhoog. We gaan kijken hoeveel je komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Een grote actie hier in Nederland tegen de georganiseerde misdaad. We omschrijven deze organisatie als Hollands netwerk. Afpersing, zware mishandeling, wapenbezit en handel in harddrugs. In totaal zijn er tien verdachten opgepakt. De verdachten die hun roots hebben in Nederland. Onder wie? Willem Holle. Hij is bijvangst. De man op de achtergrond. Wie een vandaag in Hilversum is doorzocht, zou de echte de... topcrimineel zijn. Ja, de politie heeft gisteren tien verdachten opgepakt... in een grootschalig onderzoek naar georganiseerde misdaad. En een van de opgepakte mensen is dus Willem Holleder. Vraag 1. Dit zogenaamde Hollandse netwerk kent naast Dick V. Welke andere hoofdverdachten? Harika. Hoe zei je? Harika? Ja. Harry K. Nou is het normaal gesproken zo dat we de achternaam goed rekenen hier. K is goed. Nou ja, goed. Nee, het moest Denny K zijn. Oh, Danny K. Ja, dus de jury schudt het wijshoofd. Dit is, dat kunnen we niet goed rekenen. Het is een Amsterdammer die in 2003 werd veroordeeld... voor de gewelddadige overval op het waardetransportbedrijf Geldnet. Vraag 2. Een opvallende naam in de lijst verdachten is die van Angela H. ook wel bekend als de ex-vrouw van welke bekende Nederlander? Patrick Kluivert. Ja, dat is goed. Hij heeft drie kinderen met uh, Kluivert. En uh, nu verwacht zij een kind met deze Danny K. Die dus hoofdverdachte in deze zaak is. Vraag drie is een kop uit de krant. Die lees ik voor. En jouw de taak om die uh, kop te combineren... met een van de drie dingen die ik uh, noem als verklaring. Daar komt de kop. Laat ze maar komen. Laat ze maar komen. Gaat dit over 1. Buurbewoners zijn, uh, zijn niet bang voor de supporters bij de stadions... van de geprobeerde promoveerde clubs Kambuur en Go Out Eagles. 2. In Groningen en Drenthe wordt er uitgekeken... naar de komst van koning Willem-Alexander en koningin Maktima. Of 3. Bijna driekwart van de moslims in Nederland... ziet geloofsgenoten die naar Syrië vertrekken... om te strijden tegen president Assad als helden. Laat ze maar komen. Of Ik vermoed uh, de eerste. De eerste, het voetballen. Ja, ja, dat is goed. Het was een kop uit het AD. De stadions van de gepromoveerde clubs die liggen midden in woonwijken... maar de buurtbewoners zijn niet bang voor eventueel supportersgeweld. Vraag 4. We blijven even bij het voetbal... want gisteravond is er overeenstemming bereikt over de eerste divisie, de Jupiler League. Die moet komend seizoen uit hoeveel clubs bestaan? Twintig. En dat is goed. De uitbreiding naar het gewenste aantal ploegen kan worden gerealiseerd... door twee amateurverenigingen toe te laten en twee beloftenteams. Vraag 5 is een geluidsfragment. Spits de oren. Wie is hier aan het woord? Dat wisten we al maanden, hè, dat ze op dat spoor zaten. Daarom moesten we ook proberen een compromis eh, te bereiken. Kort fragmentje, maar toch. Wie is deze man? Ja, ik herken de stem wel. Uh, ik kan hem niet nog een keer horen, hè? <laughs> nee, dat was vroeger bij Kees Schilbroek. Mag ik het geluid <laughs> nog één keer horen... Maar we ja. zitten nu in 2013, nu moet je het in één keer doen. Uh, ja, ik, ik weet het niet, Gerard Spong. Gerard Spong, had gekund, hij was gisteren op tv inderdaad. Het was uh, Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken. Het wapenembargo tegen Syrië wordt opgeheven, namelijk, en daar reageerde hij op. Vraag 6. De aankondiging van het mogelijk bewapenen van rebellen moet Assad dwingen... de komende vredesbesprekingen serieus te nemen. In welke plaats zijn die vredesbesprekingen gepland? Eh... Uh. Ja, in, uh, in Londen. Nee, nee, dat is in uh, Genève. Tot nu toe bleef Assad ongevoelig voor al die buitenlandse druk. Uh, toch denken sommige eu ambtenaren dat dit een boodschap is die hij niet kan negeren. Laatste vraag. Vier punten, die kunnen er nog bij. Dus dat is mooi meegenomen. Een onderwerp uit het nieuws zoeken we. Dus geen persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn gebouw vindt zijn oorsprong in verzekeringen. Drie. Twee van de grote vissen zijn nog steeds bij mij. Stop. Dat gaat over het jubileum van het tribunaal. En dat is helemaal correct, ja. Mijn gebouw vindt zijn oorsprong in verzekeringen. Het tribunaal is gevestigd in het Egon-gebouw. Dat is het voormalige hoofdkantoor van de verzekeringsmaatschappij. De eerste Nederlandse te Schravenhagen. De rechtsvoorganger van Egon. En die uh, twee grote vissen... Um, van de grote vissen zijn de bekendste voormalig president Milosevic, de Bosnische leider en de servische generaal Mladic. Milosevic overleed nog voordat de rechter een uitspraak kon doen. En de processen van Mladic en Karadzic, die lopen nog steeds. Um, zes zijn het er, dus er moeten de zestien goed zijn om gelijk te komen... met uh, die 96 die nu bovenaan staan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 Is een gratis nummer de website www.stam.nl en u kunt ook twitteren eens of oneens doe het al met Hekje Stam.nl? Kees Sandersen, 35 jaar uit Almere, is de kandidaat van vandaag. We zaten gisteren op dit tijdstip precies ook met zes punten. Nou ja, die kandidaat scoorde er toen 16. Dus als jij dat doet, dan ben je gelijk. Als je de 17 of meer hebt, dan ga je over hem heen. Dus het kan gewoon allemaal. Gaan we voor de 17. Um, ik stel de vraag helemaal, dan graag het antwoord of uh, pas. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke partij gaat minister Schippers vragen... het wettelijk geluidsniveau in clubs en cafés te verlagen? SP. SP van de A. Naast Robin Haas heeft welke Nederlander... de tweede ronde van Roland Garros bereikt? Zijsling. Goed, vandaag worden de krakers voorgeleid... die opgepakt zijn bij een ontruiming in welke stad... Utrecht. Goed, burgers zijn kritisch over de teruggetredende overheid. Dat staat in een rapport van welke instantie? Weet ik niet. SCP. In welke stad staat het glazen huis van 3FM volgend jaar? Haarlem. Goed, welk bedrijf weigert een e-book aan te bieden vanwege een blote tepel? Apple. Dat is goed. Hoe oud is de oudste bewoner van België die gisteren jarig was? 111. Goed, minister Dijsselbloem heeft gezegd dat welk land mogelijk meer tijd krijgt om de begrotingsdoelen Port te halen? Portugal. Is goed, de SNS-bank claimt 52 miljoen euro van een vastgoedhandelaar. Wat is zijn naam? Weet ik niet. Rocher Lips, welk land heeft het softdrugsbeleid versoepeld? Portugal. Slowakije, de Belgische kernreactor Tihange gaat vanaf welke maand weer open? Augustus. Juni, Filmmuseum AI gaat half juli twee keer welke filmklassieker in 3D vertonen. Weet ik niet. Dat is TopGun. Hoe heet de minister? Die heeft gezegd dat de beloning van de top van welke bank verder omlaag moet? Dijsselbloem. Dat is inderdaad uh, goed. Uh, die bank was de ING volgens mij. Welke voetbalclub heeft gisteren bekendgemaakt over te stappen op kunstgras? Den Haag. VVV is het. In welk land is gisteren een betoging van kledingarbeiders neergeslagen? Welk land? Ja. Bangladesh. Dat is Cambodja. Voor twee verdachten in welk brugproces begon gisteren de behandeling van hun hoge beroep? Hoe heet dat proces? Uh, Palminvest. Nee, het is het uh, passageproces. Ja, ik zit nog even te kijken bij die vraag van die minister... want je gaf inderdaad het goede antwoord, Dijsselbloem... maar het stond uh, van welke bank? Maar, maar uh, de, de, de, de bank stond er niet in, maar dat was inderdaad de ING. Maar goed, je gaf het goede antwoord, dus die tellen we erbij. De vraag is, had het wat uitgemaakt? Uh, nee, hm. want er moesten de 16 goed zijn. Je moest te vaak passen. 7 nu, uh, maal 6 is 42. Ja, dat is geen beste score. Daar stranden we. Oh. Ja. <laughs> het is niet anders. Het zijn de harde feiten. Je krijgt van ons de kaarten mee, voorbeeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox... En een goede reis terug naar Almere. Ja, dank u wel. Zometeen het NOS Journaal. Wij met ons naar weer, daarna weer uh, met een werklunch. Ik, Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.